4 uur, de Wit met het NOS-journaal. Duizenden Canadezen die wonen in de meest afgelegen gebieden in het hoge noorden van het land... zitten al de hele dag zonder telefoon, tv en internet. Dat komt door een satelliet die door nog onbekende oorzaak is uitgevallen. De satelliet is de enige communicatiemogelijkheid voor de Canadezen in het enorme en dun bevolkte gebied. Ook het vliegverkeer heeft er last van. Maatschappij First Air annuleerde 48 vluchten, waardoor zo'n duizend passagiers zijn gestrand. Velen waren op weg vanwege het lange Thanksgiving Weekend in Canada. Minister Donner is niet van plan om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken. Die ligt nu als gevolg van Europese regels op 33.000 euro. De oppositie wilde dat Donner in Brussel zou proberen om de maatregel van tafel te krijgen... omdat mensen die net iets meer dan 33.000 euro verdienen... nu niet meer in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning. Maar volgens Donner kan de Europese regelgeving niet worden veranderd. Wel wil hij samen met de corporaties... kijken naar oplossingen voor schrijnende gevallen. De Tweede Kamer lijkt daar voorlopig genoegen mee te nemen. De Nederlandse zorgautoriteit NZA gaat uitzoeken... hoeveel uit huisartsen precies verdienen. Minister Schippers heeft dat aangekondigd... in het tv-programma Pauw en Witteman. Schippers wil 132 miljoen euro bezuinigen op de huisartsenzorg omdat volgens haar de artsen de afgelopen jaren veel meer zijn gaan verdienen... dan het norminkomen van zo'n 100.000 euro. Volgens de huisartsen is dat niet waar. Om uit te zoeken wie er gelijk heeft en een eind te maken aan de discussie daarover... is nu de NZA ingeschakeld. Die gaat bekijken wat de inkomsten zijn van huisartsen, welke kosten ze hebben... en wat ze dus uiteindelijk verdienen. Dan het weer veel buien met kans op onweer en zware windstoten... en aan zeeën harde tot stormachtige wind, minimaal rond 8 graden... Ook overdag onstuimig, met buien, maar zonder ook wat zon. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Zit te rekenen, want uh, Ubel wil graag weten hoe het zit. Hè? Als we opeens voor 100 miljard garant kunnen staan... ...voor Griekenland als Nederland zijnde, hoe kan dat dan? Waar komt dan dat geld vandaan? Het is uh, van 56 naar 100 miljard gegaan... ...dus ergens moet nog 44 miljard vandaan getrokken zijn... Waar komt dat geld dan vandaan, wil u graag weten. 0800 1121 als je het weet. Gerard is op zoek naar opnames van tv-programma's van Mies Bouwman uit 1975 en uit 1977. Waarin zijn familiekoor optrad, het Van Gemeren familiekoor. Uh, mocht je hem verder kunnen helpen, 0800 1121. JGL wil graag weten waar de naam Dione vandaan komt, van Dione de Graaf. En uh, ja, we hebben het eigenlijk al de halve nachten over de truien van Anneke. Waarom mannen de trui op een andere manier uittrekken dan vrouwen. Dus uh, mannen die uh, grijpen in hun nek. En vrouwen die beginnen aan de voorkant, aan de onderkant. En trekken dan met gekruiste armen de trui uit. En waar komt dat verschil vandaan, wil Anneke graag weten. Nou, er zijn al 800 suggesties over doorgegeven. Maar ze blijven variëren. Dus uh, ja, we blijven op zoek naar de ultieme uitleg 0800-1121. Um, je kunt ook mailen naar nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl. Je kunt twitteren via apenstaatje nachtzuster. En je kunt chatten via www.nachtzuster.net. Uh, ik had net Ineke aan de telefoon over de chocoladekoekjes. Die moet heel even wachten. Want zoals het hoort hier bij nachtzuster is het vier uur geweest. En dus tijd voor een disco momentje. Disco Inferno van de Tramps was dat en ondertussen is ook via de mail de discussie over de truien losgebarsten. Nachtzuster, apenstaatje omroepmax.nl uh, Bart uh, Roosboom die zegt van ja, ik, uh, mijn manier is nog helemaal niet voorbij gekomen. Ik trek altijd uh, aan de schouders. Ik trek mijn truien en t-shirts uit met beide handen, maar gewoon boven mijn bouw bij, bij de schouders. Dus recht omhoog. Ik snap er niks van. Nou, goed. En uh, Elke die uh, laat nog even weten, volgens mij klopt het allemaal wat er gezegd is. Mannen kiezen voor makkelijke en snel. Vrouwen, voor, uh, vrouwen hebben vaak lang haar niet praktisch. Voorlangs uittrekken houdt dan je kapsel in model. Ik vind het wel allemaal goed bedacht, zeg. Nou, en uh, zo komt er van alles binnen via mail. Maar het handels is natuurlijk altijd als je even belt naar 0800 1121, want dan kun je zelf nog eventjes je verhaal toelichten... Uh, ik had Ineke aan de telefoon, want we hadden het natuurlijk over de chocoladekoekjes. En ja, ik, kreeg... ik ben er nog Vandaag, Dag, Ineke, Ik kreeg al vier. Ja, ik ben bijna in slaap gevallen weer. Nee, ik schud je wel wakker <laughs> maar hoor. je bent zo ver weg. Kan het iets luider? Nou, blijkbaar. Ik, uh, ik zal er niet iedere keer over beginnen, maar blijkbaar is er hier technisch iets. Oh, oh. Waardoor die telefoonlijn niet helemaal is zoals die moet. En oh ja. Ik heb okay. begrepen. Dat in februari 2012 dat allemaal in orde is. Oh, okay, dus als okay. je dat tot dan even kunt wachten... Ja, want maar... soms gaat het opeens harder en dan zakt het weer weg. Ik maar, weet uh, dat het. dat gaat nog wel, hoor. Ja, het is ja. allemaal... We kunnen mensen op de maan zetten, maar dit ja. lukt nog niet. Ja. Uh, maar, uh, Ineka, we hadden het over de chocoladekoekjes... Ja, en de ja. druppeltjes die erin werden gegoten... En... Ja, nee, de, ja, dat is een heel stevig deeg. Ja, hoor. het is ook... Oh, het, wacht even, even voor de duidelijkheid. de uh, Chocoladekoekjes met van die brokjes chocola. Hoe blijven die brokjes als je het koekje bakte? En jij zegt van vroeger had je druppelvormige stukjes chocola die er dan doorheen werden gedaan. Ja, die, die, ik, ik woonde in Amerika en, en dat kocht je in een in zak gewoon, ja. in die chips... Want eh, dat heet dus eh, chocolate chips, heet je dat. Eh, en en dat, die zijn dan klein. Ik vond het al zo typisch, ze waren in een puntvormje, maar klein. <lacht> en, eh, maar dan hebben ze ook in Amerika, ik weet niet of ze dat nog hebben. Maar eh, eh, dan, net zoals je dus hotdogs kan krijgen, hadden ze ook van die karretjes. En dan kon je vers, vers gebakken chocolate chip cookies koken. En dan waren ze oh. groot... Maar dan had je ook nog een ander soort en die waren een beetje taaier. Oh god, dat was zo lekker. <lacht> ja, en die kan je hier niet krijgen. En oh. hoe ze dat taaier gekregen, dat weet ik niet, maar verrukkelijk gewoon. En waarschijnlijk met nog meer suiker erin gewoon. Ja, ja het was wel vet hoor. Ja. Maar uh, ja, net zoals eigenlijk onze bitterkoekjes, moet ook een beetje taaier zijn, hè? anders zijn ze ook niet lekker ja, meer. Ja. Um, maar, ja, maar... maar nog heel even over die chocolate chip. Hè? Want ik krijg via Twitter al door dat mensen verschrikkelijk trek krijgen in chocoladekoekjes. Dat is, <laughs> zijn we in ieder geval goed bezig. We dringen ja. door tot de massa. Maar ja. um, nee, maar uh, ik ben toch bang, Ineke. En het, ik wil echt geen spelbreker zijn. Ah. Maar ik ben nogal thuis in de chocoladekoekjes. Ah. En ik ken die chocolate chips waar jij het over hebt ook. Alleen in die koekjes waar Anne het over heeft. Ja. Zijn het gewoon brokken? Er zitten gewoon brokken in. Die, die, die chocola die gaan, gaat smelten erin. Ja, ja. En dan, als, als het koekje afkoelt, dan zijn het brokken. Want dan, dan heeft het zijn vorm dus ook niet. Het smelt. Nee, maar en dan dat is het rare. Al heb je stukjes chocolade erin. Ja, maar dat is het rare. Stel, ik leg een koekje in de oven. Met daarbovenop een brokje chocolade. Nee, niet erbovenop. Het gaat door het deeg heen. Ja, dat snap ik. Maar die koekjes waar wij het over hebben... die hebben, als je ze uiteindelijk koopt, ook brokjes ja. chocolade ja. bovenop liggen. Vroeger, Zouden ze die dan stiekem ja, later nog toevoegen? Ja, vroeger kon je ze niet krijgen hier. Hè? Dat is, ik weet niet van, van wanneer. Gegeven nee, moment ze is. ze zijn het pas sinds in... kort mode. Ja, ja maar je, je hebt ze ook in het groot ja. en je hebt ze in het klein... Mm. En, en, en, en die chocolade die gaat smelten en dan, dan, dan koelt het weer af en dan zijn, zijn het brokjes. Want dat blijft natuurlijk niet een model. Nee. Ja, en waarom je die, die chips zo kant en klaar kon kopen? Ja, om mensen makkelijk te maken volgens mij. Anders moet je allemaal chocola staan te breken. Nee, maar ik begrijp dat in het koekje brokjes chocola zitten. Ja, want dat dat is... het, dat ja zit in maar dat het begrijp ik. Want dat zijn, dat zijn die druppels die zijn gesmolten. En die, die kunnen nergens heen, want die zitten in het D. Ja. Dus die kunnen nergens naartoe. Dus dat worden brokjes. Ja, dat worden maar brok. Hoe kunnen chocoladekoekjes brokjes chocola op de bovenkant hebben liggen? Ja, nou ja, het, het krijgt natuurlijk naar boven. Het spreidt zich uit gewoon. Het is door die hitte. En dan komt het er bovenop te, ook, ook te liggen. Maar als, dan, als je het koekje uit de oven haalt, is het nog warm. Ja. Dan ja. blijft er niet een brokje chocola bovenop Nee, liggen. maar dan, dan, dan zijn, zijn ze zacht. Want als je aan zo'n karretje kocht, of, of, of zo'n steentje... Als je, als je op het vliegveld liep, kun je dat ook kopen. Hè? Dan is het natuurlijk zacht. Ja. En, en zijn, is die chocola zacht. Maar naarmate dus het koekje afkoelt, wordt die chocola weer hard. Maar luister, Ineke. Probeer, probeer naar me te luisteren. Ja. Probeer met me mee te denken. Als een koekje warm is... en er ligt een brokje chocola op... dan smelt dat brokje chocola... en dan ligt er dus een plasje chocola op het koekje. Nee, nou ja, dat, dat gebeurde niet. Ik heb nee. het zelf gemaakt. Hoe kan dat nou, dat dat niet gebeurt? Nou ja, nou ja goed... Het, het, het, het, het is stevig degend wordt er doorheen gedaan en, en uh, God er zal wel een aan de buitenkant komen door de hitte en, en, en dan krijg je, krijg je vuile vingers, <laughs> <laughs> maar, en, en, uh, maar dat droogt dan weer op, maar ik vind het niet zo'n probleem. Nee het is ook geen probleem, het is wel een, een belangrijke ja. vraag. Ja, ja, nou ja, zo, zo wordt het gemaakt. Het is het kookboek, toen 40 jaar geleden, het kookboek van Amerika. Ja. The Joy of Cooking. Lekker. Heel dik. Ja. En, en uh, zo worden ze gemaakt. Ik kan er ook niks anders van maken. Over heel dik, ben jij ook heel zwaar geworden in uh, Amerika van alles? Nee, nee, Nee, nee, nee. nee, Ik ben 80 jaar en ik weeg 62 kilo en ik ben nooit dik geworden. Keurig. En toen ik jong was, woog ik 57 kilo, dus uh, dat mag... Uh, dus, maar ik, ik moet ook lachen om dat uit te rekken van die Mijn, mijn ja. man deed dat ook. Ja, zie je? Hup? Aan de achterkant zie je? en dan zit er dan het lepeltje en op de duur je lekker een mooi gat erin. Ook nog? In de trui of in de t-shirt, door het trekken over het hoofd. En wat ik ook zei was makkelijk. oké, ja. Op de grond. Lekker je bed in. <laughs> Gewoon laaierheid. Op de grond ook. Ja, ja. We, we hadden vroeger... Uh, of, we, ik heb hem nog, maar hij is helemaal grijs gedraaid. En uh, dan, je had die, die Amerikanen, dan kan ik niet op zijn, op zijn naam komen... Uh, uh, die, uh, George Keef. Uh, hij heeft ook een... Uh, hoe heet hij nou? Uh, maar ja, die, die, die, die, had, die had het dan over, dan, dan, dan stond hij ochtends op. Of ging hij naar bed en dan gingen al die kleren allemaal over zijn hoofd op de grond. En dan ochtends opstaan en dan wou hij naar de baseballwedstrijd. En dan zei zijn vrouw, die, die, die, die, die draaide zich nog eens om. Want take your daughter with you. En dan... En dan moet ik altijd denken aan, aan die kleren die allemaal op de grond lagen. En dat hij dan toch zijn kleine dochtertje... Bill, Bill Cosby, nou weet ah, ik het weer, yeah. Bill Cosby. Nou, die hebben we grijs gedraaid. En dan ging hij naar... Dan moest hij met dat kleine meisje van twee jaar... Moest hij naar de baseballwedstrijd en dan gebeurde de hele tijd niks. Mm -hmm. En opeens was er homerum. En dan ging het kind gillen van... I have to go to Ja. Yeah. <laughs> en dan krijg je een heel verhaal van die man. Maar ja, goed, dat is, dat is een ander verhaal. Maar die had het dus ook al over de truien ja, die hij op de grond van oh Ja, alles op ja. de grond. Ja. En, en alles uit de kast trekken en zo, makkelijk. Ja. <laughs> maar ik geloof daarna niks. Het uh, is gewoon makkelijkheid. Ja, dat zal het wezen. Hè? Ja. ja. maar Want inderdaad, kom, die gaten. Wat zeg je? Ja, die gaten in de nek, daar maken vrouwen zich dan druk over. Ja, ja, ja. want jij kan het maken. Nou, ik niet, maar de, de nee, veel vrouwen nou ja, wel. Dan ja. gebeurde dat wel, hè? Dat je ja. alles netjes te maken weer. Ja. ja dat en... gebeurt tegenwoordig niet meer. Nee, nee, dat is een beetje waar, inderdaad. Maar goed. Nou, uh, Ineke, dank je wel. Ja. Voor al je toelichtingen en tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Succes met je programma. Altijd leuk om naar je te luisteren als ik wakker blijf, hoor. Ja, blijf wakker, Ineke. Je kunt het. Ja. <laughs> tot okay. de volgende keer. Hoi. Goed. Dag. dag. 0800 1121 petra Ja, dag. Met uh, Petra, de ah. Astrid. Uh, ik heb denk ik een, uh, een antwoord op dat koekje. Ik zat oh. te denken, het is misschien temperatuurverschil... Als je die chocolaatjes keihard opvriest en die door de koekjes deeg doet. En uh, de koekjes die hoeven maar heel kort in een oven. En dan zijn de chocolaatjes nog niet uh, uh, uit de vriezing. En dan blijven ze hard. En als je ze dan uh, nog een paar extra de overheen strooit, dan blijven ze er ook nog op opleggen. Het zou kunnen, hè? Zit ik te denken: van ja, het zou kunnen. Want de koekjes hoeven niet zo lang in de oven. Ze hoeven ook niet gloeiend heet, niet, niet de duizenden graden. Mm -hmm. Dus uh, als je ze echt heel hard opvriest, uh, de chocola, dan is het echt keihard. -kei en dan tegen de tijd dat ze de oven weer uitgaan, dan zijn ze misschien net, net nog niet op het smeltpunt. Nee, ik vraag het, het de me denk, af, ja. want ik denk, ik denk dat ze toch echt wel een kwartier in de oven moeten... Ja, ik vraag het me ook al. Ik zat er ineens aan te denken: van ja, misschien temperatuursverschil. Het is wel grappig. Ik vind het wel een grappig idee dat ze dan de chocoladebrokjes met z'n allen gezellig uit de vriezer halen om in de koekjes te doen. Ja, ja, ja. Nou, ja, Ik ga het een keer proberen. Maar ik ben bang dat, het, dat, dat een kwartier in de oven ook bevroren chocoladebrokjes niet, ja, uh, niet overleven. Maar ik denk wel, zo gaandeweg, dit soort gesprekken, dat ze inderdaad bij die fabriek waar ze deze koekjes maken, waar wij nu over hebben. Gewoon als de koekjes al bijna klaar zijn, nog wat brokjes er bovenop leggen. Zo van: kijk eens wat een bol chocolade erin zit. Ja, en dat is gewoon in de warme deeg een beetje naar beneden zakt... en ja. wel uh, hard blijft. Ja, dat denk ja, sorry. ik. We komen er wel op, hoor, met z'n allen. Ja, precies. We weten nooit of het waar is... maar het is in ieder geval leuk uh, om over na te denken. Ja, toch? En, en die trui... Ja. Um, ik doe niet mijn ellebogen erin... want ik doe ook bloesjes zo omhoog trekken... met kruislingsarmen. Ja. En ik doe ook wel eens mijn armen eerst eruit... en dan... Uh, stroop ik mijn trui of bloes omhoog. Omdat ik dan... als de hals een beetje smal is... kan ik hem eerst over mijn gezicht doen. Zonder uh, dat ik... mijn gezicht pijn doe. Dat mijn neus uh, beschadigd wordt... door een rits of... ja, ja. En als je make-up op hebt... dan is het ook dat je... trui niet vies wordt van oog... Uh, mascara of iets. Oh ja, tuurlijk. Dus, dat is ook weer met vrouwen zo, dat ze... Uh, als je eerst de armen bijvoorbeeld doet, of eerst kruislinks... dat je dan meer effect hebt over je gezicht... dat je, dat je hem een beetje van je gezicht af kan houden. Ja. Nou, dat vind ik nog zo, helemaal zo gek, nog niet bedacht. Petra, je zit het ter plekke allemaal te verzinnen bij elkaar... maar ik denk dat, jij, dat je de logica wel beheerst, hoor. Ja. <laughs> Er zit allebei wel wat in. Dank je wel. Oké, okay, en, en, en jullie ook weer bedankt. En ook de geluidstechnicus. Oh ja. Want uh, ja, die doen toch ook altijd maar mee? Nou, meestal wel, hoor. Hij zit nu een beetje te slapen, maar meestal doet hij mee. Ja. Ja, als jij kruislings je trui omhoog doet, zo is ja. net, dan is hij ineens wakker, denk ik. Nee, want ik, dat zag hij niet, want hij zat zelf zijn trui over zijn nek uit te trekken. Dus die zat, uh, die zat ondertussen half onder het bureau met zijn trui in de waard. Oh, dus oh oké. Okay. Uh, nee, dat gaat allemaal goed. Maar dankjewel, Petra. Ja, oké, okay, Oh, je krijgt de groeten terug. Oké, okay, bedankt. Goed. Doeg. Dag. 0800 1121. René. Dag, goeiemorgen. Hallo. Hallo. Dag René Schouten. Dag. Ik uh, bel uh, vanuit de cacaofabriek uh, van Cacao aan. Ah, eerlijk waar... Uh, nee, ik, heb dat, ik kom daar vandaan, hè, uit warme Oh, wat leuk. En altijd als ik daar langs rij, als ik bij mijn moeder op visite ga of bij mijn grote broer. De, als ik daar langs ga, dan ruik je die smerige stank van de cacao En alleen maar mensen die daar vandaan komen, die denken dan, hé, lekker cacao ja, dat loopt als een rode draad door deze streek, ja, ik vind dat geurtje. Het, ik, ik kan het ook zo voor me halen. Ik vind het heerlijk. Ik, het ja. is echt uh, het luchtje van thuis, zeg maar. Ja, het is echt een luchtje van hier. Hè? Ja. Was er ja, nou laatst zo'n grote brand bij jullie? Of is er het er is, uh, inderdaad uh, zijn er wat uh, problemen geweest bij uh, onze collegafabriek in, uh, in uh, de Wormers. zeg maar? Ja, ja. ja. Zijn we problemen geweest. Maar oh. die hebben ze alweer opgelost hoor. Alles werkt weer. Dus alles draait weer en alles werkt weer. En we maken weer cacao. Uh, en jij en weet precies hoe het zit met de chocola en de chocoladekoekjes. Nou, ik, uh, uh -oh. ik hoop het je een beetje te kunnen vertellen. Ik, uh, ik heb uh, wel met uh, heel veel uh, interesse uh, alle... Uh, verhalen gehoord over, uh, over cacao, zeg maar. Yeah. Ja, als je dit uh, tegen een... Uh, uh, in België zou zeggen tegen de banketbakkers en de patisserieën zeg maar, waar ze echte bonbons maken, yeah. dan zouden ze denk ik uh, wel wat gaan lachen, want uh, um, um, een echte bonbons, hè, om daar even naartoe te gaan, zeg maar, dat is zo verschrikkelijk moeilijk om te maken. En dat heeft voornamelijk te maken met het smeltraject van uh, zeg maar de cacaomassa en uh, de koekjes. Ja, het is eigenlijk uh, zo dat uh, uh, chocola dat is eigenlijk een mengsel van cacaoboter met een klein beetje cacaopoeder en ja dan wordt het ook bruin. Maar cacaoboter ja. van zichzelf zeg maar is wit en dat uh, bestaat uit een, een groot aantal uh, vetzuren. Het is feitelijk dus gewoon een vetzuurmengsel. Ja. En in dat vetzuurmengsel heb je verzadigde en onverzadigde vetten. En daarmee creëer je dus uh, lange ketens. Dat zijn dan de verzadigde vetten met een hoog smeltpunt. En de onverzadigde vetten, die hebben korte ketens en die hebben een laag smeltpunt. Dus als je nu maar cacaoboten neemt, zeg maar met uh, een lange keten, dus veel verzadigde cacaoboten, ja. waarmee. Je het smeltpunt zo hoog mogelijk ligt, dan zou je in principe de koekjes kunnen. Uh, zou je het in principe door het deeg kunnen mixen? En dan zou je het kunnen uh, afbakken met een temperatuur rond de 30 graden. Als je hoger gaat dan 30 yeah. graden, dan begint uh, de cacao-massa, zeg maar, de chocola, begint te smelten. Hmm. Dus als je maar lang genoeg op een lage temperatuur bakt... zodat de, de, de chocola-stukjes zeg maar niet gaan, uh, gaan smelten... dan krijg je evengoed een gaar koekje met hele stukjes chocola. Maar het is, het is zo ja, een koekje. Ja, als, je, als je het lang genoeg bakt op 30 graden... wordt het op een gegeven moment inderdaad wel een koekje. Dat klopt. Ja. Zouden ze het zo doen... Dat, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Ja, de andere mogelijkheid is, maar dat is zeg maar een puur theoretisch verhaal, is dat je het, uh, het maakt zeg maar, met een zogenaamde, ja wat zal ik zeggen, een, een, een koud proces. Zeg maar. Dus je bakt koek, dat koel je af, vervolgens ga je dat verkruimelen. Als je het verkruimelt en je, de, je doet de chocolade door en misschien een, een toevoeging, een, een vet toevoeging, misschien een klein beetje boter... waardoor je dus een, een, een, een soort plastische koude massa krijgt, zeg maar, dan zou je in principe koekjes kunnen persen. Ah. Dat zou ook kunnen. Dat klinkt ook wel plausibel. Dat zou ook nog kunnen. Maar het werkt toch niet, dat, want ik zit nou eventjes met Petra mee te denken... die ik net aan de telefoon het werkt niet toch om chocola te bevriezen... en het dan daarna in de koekjes te doen, hè? Want dat, dat gaat heel snel, volgens mij. Ja, nee, de, zo gauw je dus uh, chocola, bevroren chocola... en trouwens, um, uh, chocola, of, um, chocola wat smelt, ja. dat zal je zelf misschien wel eens meegemaakt hebben... Als chocola maar even smelt en, en je zegt van, nou weet je wat, ik leg het even in de koelkast. Ja. En dan haal je het er weer uit en dan kijk je naar je chocola en dan is het zomaar wit uitgeslagen. En dan ja, denk je, nou, ja. Pa, wat is dat nou? En dat is zeg maar het opnieuw stollen van uh, het, uh, de chocoladereep. En daarmee geef ik aan, zeg maar, dat, dat, dat, uh, dat, zeg maar, want chocola moet je tempereren en dat weten die bonbon... Uh, uh, uh, die patisserieën in, in, in België, zeg maar, yeah. die bonbon maken, weten dat verschrikkelijk goed hoe ze dat moeten doen. Daar hebben ze hele geavanceerde apparatuur voor om dat te doen. Zeg maar. En wij doen dan gewoon keit in de koelkast leggen, waardoor het dus, zeg maar, binnen uh, nou, een, een snip en een snap uh, is, uh, is gestold. Yeah. Maar dan slaat het wit uit, omdat je puur uh, dan een verkeerd kristallisatieproces uh, uh, krijgt. Zeg maar. oh. want, want het moet, zeg maar. Uh, cacao, uh, zeg maar, of chocola stolt, zeg maar. Of de cacaoboter stolt, zeg maar. Door het af te, langzaam af te koelen van een temperatuur, zeg maar, van nou 37 graden beginnen we mee. Naar 27, naar 17. En vervolgens uh, krijg je de, de, de beta-kristallen, worden geactiveerd, zeg maar. In de cacaoboter. En uh, die zorgen ervoor dat de cacaoboter, zeg maar, stolt. Snap je? Dus het is ja. ook zeg maar, een, een scheikundig uh, verhaal. Ook. Ik, dat maar het grappige is. Mee. Iedere keer als ik jou over die bonbons hoor, dan hoor ik dat je dat je dat uh, luxe bonbons, dat je die lekker vindt. Uh, nou, ik ben zelf eerlijk gezegd uh, niet zo'n heel erge chocolade eten. Maar zeg maar de kunst. En ik heb er wel eens. Uh, ik heb er wel over gelezen, zeg maar. En het is gewoon zo verschrikkelijk moeilijk om, om zo'n mooie bonbons te maken. Met... Daar zit natuurlijk nog een vulling in en dat is al lastig. En, maar dan vervolgens ook nog die hele mooie glans op zo'n... Bonbons te krijgen, dat is, heeft puur te maken zeg maar, met het, het, het heel langzaam afkoelen zeg maar, van, van zo'n bonbon. In precies ja. de juiste tijd, met de juiste temperatuur, waardoor zo'n bonbon zeg maar, er echt perfect uitzien. En, en dan ook nog eens uh, uitstekend smaakt. En vandaar dat ze meestal ook wel vrij redelijk aan de prijs zijn. Maar dat komt puur door, het, door de vakmanschap zeg maar, die, die daar ingelegd wordt. Het is gewoon bewondering wat ik hoor. Heb jij ook zo'n honger nu? Nee, ik heb, uh, ik heb uh, uh, net nog even een appeltje gegeten. Oh. Dat is veel gezonder natuurlijk. Dus, uh, Goh, wat zorg jij goed voor jezelf, zeg, in de kakao uh, ja. We gaan nog twee uurtjes werken en dan, uh, dan gaan we naar huis en dan gaan we slapen. Nou, zet hem op. Bedankt net voor het bellen. Jij. Ja, okay. lekker. En uh, doe de goed aan de zane. Dat gaan we doen, hè. Oké. Okay. Okay. Hartstikke goed, dank je wel. Dag René. Nee. Hoi. Ja. hard to take, I know we've made them fall, but only fools come back for more, being the fool I am, I figured in all your plans darling, your perfume letters didn't say, I'm In again van hot chocolate was dat en uh, ik krijg ondertussen via de mail nog een berichtje door uh, dat er voor de chocoladekoekjes ook vaak bakvaste chocola wordt gebruikt die dus uh, bij een hogere temperatuur nog niet smelt. Uh, maar goed, dat uh, was een uh, mooie uitleg die we net hoorden dus uh, van René Schouten. Dus volgens mij kunnen we de koekjesvraag nu wel als beantwoord beschouwen. En eens even kijken, er kwam net nog iets voorbij dat ik dacht van... Och, daar... Oh ja, uh, de vraag van Anneke over de truien, dat kreeg ik een berichtje van Ton die schrijft dat zijn zussen hem vroeger altijd al op wezen dat hij uh, de trui op de beschreven manier uit moest doen. Want anders ging het ten koste van je kapsel, zeiden de zussen van Ton Koenders altijd uh, tegen hem. Dus uh, ja, ook die vraag nou ja, uh, is volgens mij nu uh, wel zo, zo ongeveer beantwoord over de trui. Dat betekent dat er ruimte is voor nieuwe vragen via 0800-1121... En um, Gerard is dus nog op zoek naar opnames van tv-programma's van Mies Bouwman uit de jaren zeventig. En Ubel wil heel graag een antwoord op de vraag hoe het kan dat we opeens voor 100 miljard garant kunnen staan voor Griekenland. Waar komt al dat geld vandaan, vraagt hij. Dus 081121 als je daar nog een uh, bijdrage op wil leveren. Martin? Ja, goedemorgen, Hallo. Hoi. Ja, ik draag al wat vestjes. Dat is altijd het handigste. Ja, dat kun je gewoon losknopen. Met de rits in het midden, ja. Eh, ja, uh, ja. losritsen. Ja. Ja. Nog morsig, morsige vestjes. Oh, morsige vestjes ook. Ja, dan was uit de baantje boeken. <laughs> <laughs> over baantje gesproken, dat was mijn vraag ook inderdaad. Uh, want ik had een vraag. Uh, het ging over een moord. Dat is even heel wat anders. <laughs> um... Uh, mijn vraag was eigenlijk rond mijn geboorte: was er een uh, moord gepleegd? Heb ik ooit voor mijn ouders uh, begrepen. En die woonden toen de tijd nog in een vrij klein dorpje. In uh, nou, Noord-Holland, om het algemeen te houden. Maar uh, het heeft me altijd wel een beetje geïntrigeerd. Want ik geloof dat dat ook de reden was dat zij gingen verhuizen. Niet zozeer uh, dat ze er iets mee te maken hadden, maar dat oh. ze het niet zo gezellig meer vonden in het dorp. Toen, uh, ze hebben toen rat besloten te verhuizen de vraag was eigenlijk van, uh, is er een soort uh, archief? Want ik ben namelijk benieuwd van uh, wat was dat dan, het, uh, het zou toch eens uh, terug willen, terug willen uh, in de tijd van, van ja, waar, uh, ik weet de namen natuurlijk in en de, de, de periode een beetje. Ja, om dan de politie zelf te gaan bellen heb ik nog niet gedaan. Maar is er misschien een andere manier om, om te ontdekken van, hé, hey, wat, wat geschiedde er op dat moment in dat dorpje? Gewoon. Even, het, het is dan iets van 35 jaar geleden alweer. Ja. Of, nou, de oude papier, de oude archieven waarschijnlijk Maar is er een archief of is er een soort internet uh, iets, misschien een site dat iemand weet waarop je zoiets uh, kan opzoeken? Of, en je kunt of, wel, wel of... vaak, uh, bij kranten kun je wel vaak gewoon in het archief, hè? Die krant? Nou, dat is natuurlijk ook nog niet. idee, ja. Dat je bij het uh, regionale dagblad dus gaan zoeken... Uit die regio, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Maar ja. je praat een beetje omheen. Wat is de reden daarvoor? Want die, uh, de, de, wat was de naam van het dorpje en het was 35 jaar geleden. En wat was ja. het voor moord? Nou, een, een lugubere geloof ik zelfs. En, uh, het hele dorp sprak zeggen, schande. Dus, uh, ja. En schande. in die zin eromheen. Uh, uh, ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel van Mijn moeder wilde, uh, spreek ik ook een moment uh, niet van, van niet, maar die, die had het er liever nooit over eigenlijk. Maar uh, ja, het interesseert me wel van, van, van, dat, dat ik er om, om die reden verhuisd ben eigenlijk in die zin van dat mijn ouders misschien anders wel met plezier hadden gewoon nog jaren of zoiets. Maar wat, waar dat ik dan, was het? Uh, ja, dan moet ik mijn, mijn, mijn, mijn geboorteplaats op de radio gaan noemen. Dat doe ik liever niet uit. Dus, maar wat, wat geeft dat nou? Uh, Bob, dat heel naald nou, Nederland Nou, gaat zitten Google? hoe dat zit. Terwijl er daar niks te vinden is misschien. Maar, maar ja, het is een plaats in Zuid-Holland onder Amsterdam. Maar zeggen, dus. In Noord-Holland? Een... Zuid Zuid-Holland? Uh, Noord Soort Noord-Holland, ja. Sorry. Ja. Noord-Holland onder Amsterdam. Moord, 35 ja. jaar. Maar Martin, ja, je hoeft het van mij niet te zeggen als je het niet wil zeggen. Maar uh, wat kan het voor kwaad om te zeggen in welke plek jij geboren bent? Er zijn 100.000 Martinnen, zeker in de jaren 70... Ja, maar, ja, nou goed. Ik bedoel, ja, ja, ja, nou ja, het maakt me niet zo heel veel uit. Maar, maar als je het plaatje noemt, dan kent wel, iemand zeggen, misschien. Nou ja, als je het plaatsje noemt, dan kent iemand misschien het verhaal nog. Ja, het zou kunnen. Nou, het was een nieuw veen als je het echt doorvraagt ja. inderdaad. Dankjewel. Ja. <laughs> nou, nee, ik zal er verder niet te veel op door. Ik dacht gedacht maar... Of, voordat ik het nog zei. Ja. Maar ja. Ik, nou, het maakt me ook niet zo heel veel uit. Ik bedoel, zo, zo privaat ja. uh, zijn we ook niet, maar. Maar je vraag is specifiek van, is er een manier om te achterhalen wat er toen gebeurd is in het dorpje? Ja, ja, ja. Ik heb wel eens uh, zitten kijken al op, op internet ook, maar daar kom ik er niet uit. Uh, ja, uh, Politie bellen, ja, ik was overwogen. Maar goed, het is een beetje een vreemde vraag natuurlijk, ja. van, in die zin. Maar inderdaad, wat je net zegt, een krant is wel een idee. Daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Die hebben natuurlijk ook wel dingen bijgehouden. Ja, ik weet wel dat sommige regionale dagbladen, en dat is volgens mij, wat is het, uh, uh, het Noord-Hollands Dagblad, kom je dan waarschijnlijk gewoon terecht. Mm -hmm. Die zitten er helemaal niet op te wachten dat je in hun archief wil gaan zitten zoeken, maar misschien is het, nee. uh, is het wel anders. en Misschien hebben ze daar inmiddels ook wel uh, gedigitaliseerde handige systemen voor. Ja, ik heb ook eens op een geschiedenis zitten kijken van, uh, van de plaats. Ik ben er ook uit. Eigenlijk sinds mijn gewoord een paar keer nog geweest. Het is wel een ronde plaatsje, ik ben niet zo trots op dat ik er ook geboren ben. Maar... Oh. Ja, ja. Bedoel, als je er maar een week gewoond hebt, omdat je dus verhuisd bent, omdat dat allemaal geschieden daar ja. Dat dus is niet echt getogen of iets, weet je wat. Nee. later nee. zijn we naar het midden van het land verhuisd. Nou ja, precies na die week al. Maar het is voor mij al wel apart natuurlijk in die zin van... Ja, toen had wel wat en dan, Laatst had ik, weer, had ik het met mijn zus over. Dat, dat ik er weer op kwam, uh, op een of andere manier. En toen eigenlijk, de, de vraag weer rees. van wat is dat er eigenlijk? Was? Dat was dat toen inderdaad. Ja, goed. goed. Ja, nou, want je zus, weet beetje... het... je zus weet het eigenlijk ook niet? Uh, nee, want die is veel. Uh, uh, jonger is ik veel gezegd. En ah. mijn moeder, ja, die. Ja, ik heb er wel eens wat van gezegd, het was op de dijk geloof ik, waar we dan ook, uh, het was geloof ik echt in die week dat ik geboren, of, of zelfs een paar dagen rond had, dat, een het hele dorp had dat het er toen over. Ook, ja, en, ja, was een, het was ook een moord sinds tijden, of dat het een bekende was of zoiets. Maar ja, dat is sowieso wel interessant van, om te vragen, ja, is het een soort van archief eigenlijk, waar je zoiets vrijelijk zomaar kan opzoeken inderdaad, of is, wordt dat bij die gemeente misschien nog... Uh, ja, Bijga ja nee, dan zou je toch wel de politie komen, denk ik. Ja, maar ik denk dat als je daar de gemeente belt. dat er vast ook wel een of andere uh, joker is. die daar nog werkt uh, al, al 40 jaar. Nou, dat ja. is wel krap. Maar um, die, dan, uh, die dan, dan nog precies weten. Er zijn vast wel mensen in uh, Nieuwveen die het nog weten. Ja, ja. Precies. Maar goed, ja. Maar, nou, wie, wie heeft er nou, wie adviezen? Weet, de, weet laat hij het, het er even er weten. Nog iets van, inderdaad. Even ja, inderdaad luisteren. Aan. Ja, ja, ja, en anders een chat misschien van. Uh, ja, op wat voor manier kan je zoiets slim uh, op, op, ja, efficiënt, makkelijk, makkelijk uh, doen. Uh, als dat ik uiteindelijk uh, uh, uh, probeer misschien zelf nog een keer de politie te bellen, maar ik weet ook niet of die op zulke dingen zitten te wachten. Hoewel ja aan de andere kant ze zeggen, het is al lang. Ja, het is al zo lang geleden. Ik weet er ook helemaal niks van. Hoe dat, of de überhaupt een iemand. Of, of dat is opgelost, weet je wat? tot vragen ook yeah. uh, ja. ja. Nou, het is altijd zo met dit soort dingen dat je ook de mazzel moet hebben. Stel dat je de politie belt en je krijgt een of andere uh, agent die daar oh, oh, he, die, die, die, die, die zich nog her, gewoon herinnert. En die het ja. gewoon wel leuk vindt om jou even te vertellen hoe het, hoe het was. En hoe nou, het, hoe of iets. Ja, ja. Ja, nou ja, Dan ja. moet je het altijd treffen, want voor hetzelfde geld krijg je een uitzendkracht die is ingehuurd om de administratie een dagje te doen die niet weet hoe de telefooncentrale werkt. Ja, ja. Dat zou, zou zomaar ook kunnen. Ja, wellicht dat ze het natuurlijk wel uh, ergens in de archieven hebben opgenomen. Want ik, ik zat vroeger zo maar toen was ik een keer. Ik ben wel een keer op Google lezen zoeken. ook. Dus het leek me sowieso wel eens interessant om per uh, woonplaats te kijken van. Uh, Goh, wel, hoeveel mensen zijn er überhaupt? Uh, maar dat, ik denk, ja, dat, wordt, ja, dat soort, soort dingen misschien die niet zo voor iedereen uh, ja. voorhanden zijn. Aan de andere kant, zij zeggen, ja, dat zijn toch ook maar gewoon cijfers in die zin? Uh, dus er schuilt er gewoon. Ik, ik, je weet dat Peter R. De Vries met pensioen gaat, hè? Dus misschien schuilt er in jouw. Uh... Ja, nou, die heeft het wel druk, geloof ik, hè? Op het ja, die heeft te veel aan zijn hoofd. Dus misschien dat jij dan pensioen. het over kan nemen. Tja, nou nee, ja, dat dan weer niet. Nee. Nee, bij mij meer, uh, ik ben er een uh, tekening uh, van het maken dadelijk. Dus anders. Uh, oh. Ja, het fascineert me wel dat, dat datgene, uh, dus uh, in die zin, uh, ja, ik zie ik, ik ik, ik, ik het wel als een stukje van mijn geschiedenis, zo zegt van, um, zoiets. Ja, nou da, ja, ik ben in, in een verhuizing geboren, ik maar zeggen. Daardoor ja, duidelijk, Alt. ja. En ik heb ook nog een hele poos, omdat mijn, mijn ouders met spoed daar uh, gingen verhuizen dan. Mijn moeder had er echt geen zin meer in, zei ze. Uh. Van, uh, we gaan gewoon weg hier dan. En uh, die zijn we ook verhuisd toen, te plekken. En, uh, ja, ik geloof dat ik om die reden ook nog een poos bij mijn oma's uh, baby uh, een week of wat heb ge ge geleefd. Wat misschien alweer een beetje verklaart waarom ik een enorm uh, vrij mens misschien ben in die zin. Niet zo gebonden, dat schijnt dan wel uh -huh. te, zo te zijn als je je uh, jongere jaren... Uh, ja, ja, niet, niet direct uh, bij je familie lag of zoiets. oh oké. Okay. Ja, dat is ook hmm. een iets <laughs> Nou, ik vind het een interessante vraag, Martin. Ik ga eens kijken ja, of uh, ja. iemand weet wat er gebeurd is zo ongeveer 35 jaar geleden in uh, uh, Nieuwveen. Ja, 75 uh, hebben we het dan over. Dus, ja. Ja, in uh, september was dat. Ja, ja, je weet het nooit. Uh, ja, nee, dat nou, het ik ben wel sterk hoor dat er iemand belt. Maar in die zin, in, in het, luid, het zou, het zou, het zou er, uh, leuk zijn als er een oude nieuw vener uh, belt. Ja. En dat ik van weet. Ja. Maar uh, ja, en anders iemand inderdaad die dan uh, iets verder kan helpen, misschien met een tip ja, van een ado-top. Als waar, zo, waar je zou kunnen gaan zoeken. Nou, ja, het okay. helpt mij een beetje bij het herleiden van mijn, uh, mijn persoonlijke geschiedenis, zogezegd. Ik ga mijn best doen, Martin. Dankjewel voor ja. je telefoontje. Ja, bedankt. Ja, ja. ik luister wel. Oh, gelukkig doei. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. I heard he sang a good song, I heard he has died, and so I came to see him and live. en Killing Me Softly. En ondertussen schrijft Richard via de chat... leuke uitzending... Ik zit nu met mijn benen in de mouwen van de trui van mijn dochter. <laughs> Dat kan ook nog gebeuren als je gaat experimenteren met hoe je een trui aan en uit kan trekken. Dan kun je nog tot hele rare posities komen. 0800 1121 of 0801121. Het werkt allebei. Je kunt allebei proberen als je wil. En het liefste als je een antwoord weet op een van de vragen waar nog geen antwoord op is gekomen. Zo is daar nog de vraag van JGL over Dione de Graaf. Hij wil sowieso zo heel graag met haar daten. Maar hij wil ook graag weten waar de naam Dione vandaan komt. Nou, dat is toch iemand die dat heeft moeten oplossen. 0800 -121. Gerard is op zoek naar opnames van zijn familiekoor... de Van Gemeren's familiekoor... dat de gast was bij Mies Bouwman in 1975 en 1977... in de programma's. En mens wil ook wel eens wat anders op zaterdagavond... en bij een van de acht... Um, als iemand weet waar daar nog beeldmateriaal en geluidsmateriaal van te vinden is... laat het even weten. En als we dan toch op zoektocht zijn... Martin, die ik net sprak, die uh, weet van een moord 35 jaar geleden. Toen hij geboren werd, werd daar uh, net iemand vermoord in Nieuwveen... Hij is super nieuwsgierig naar de omstandigheden van die moord in 1975. En misschien weet je er iets van. Kom je uit Nieuwveen of ken je mensen in Nieuwveen? Maar misschien weet je ook uh, tips en trucs over hoe hij kan, uh, ja, informatie kan vinden... over de toedracht van die moord en hoe het ermee staat of die al opgelost is. 0800 11 21. En Ubel wil dus graag weten uh, hoe het zit met die 100 miljard... De, waarvoor Nederland garant kan staan voor Griekenland. Waar komt dat geld vandaan? Ja, het hoeft er natuurlijk niet echt lijfelijk te zijn... als je alleen garant staat. Maar hoe kan het dat we van 56 miljard... opeens voor 100 miljard garant kunnen staan? Hoe, hoe kan dat opeens? Het zijn nogal grote bedragen. 0811 21. Um, even kijken. Kijk, uh, mm, ja, Arie, goeienacht. Goedemorgen, met Arie Noordijk. Hallo. Oh, goedemorgen. Hallo. Uh, ik wou even nog vertellen over uh, de blaadjes op het spoor. Oh? Want, ja, want jij zei uh, een tijdje terug, als er nog treinvragen zijn, reageer dan. Ik hoor je ja. nooit. Nee. Maar, maar nu ben ik er dan wel, want vorige week kwam dat niet helemaal uit de verf, uh, hoorde ik, onder het rijden omdat uh, ze dachten dat het onzin was, dat het maar verzonnen werd. Oh. Nou, ja, we hadden vorige week uiteindelijk nog een machinist aan de telefoon... die vertelde over de, over de blaadjes dat het, dat het gewoon nog niet helemaal op te lossen valt. Nee, dat klopt, want uh, hoe noem ik, vroeger hadden we er uh, geen uh, last van. Omdat uh, het materieel was toen, uh, laat ik zeggen, de wielen onder... en het remsysteem onder de treinen, was toen uh, heel anders. Ja, Vroeger had je namelijk uh, veel uh, treinstellen met uh, blokkenremmen. Dus dat uh, remblokken op, direct op de wielband kwamen en zodat uh, uh, dan de trein afgeruimd werd. Ja. Maar, te maar, maar tegenwoordig, de meeste treinstellen hebben schijfremmen of uh, elektrodynamische remmen. Dus dat er op de motor wordt afgeremd En ja. dan wordt het loopvlak van zo'n wielband, zo gezegd, het profiel zogezegd, uh, niet meer opgeruwd. En als je een ruwer oppervlakte hebt, ja, dan heb je meer, uh, hoe noem je het, uh, uh, een, een, uh, ja, een uh, minder, minder glijdende werking op uh, het contact met, met de rails. Meer grip. Dus, ja. dus daar gaat het over. Ja, ja. En, uh, en ja, hoe noem je het, uh, uh, daardoor wordt er dus in deze tijd door de machinisten gewoon uh, langs, uh, uh, langzamer gereden... zodat de remweg korter is en dat er minder krachtig geremd moet worden. Ja, ja, ja. Maar, maar um, ben je, jij bent toch machinist? Ik ben machinist, ja. Ja, wat. maar um, heb jij dan ook zoiets van, oh jee, het wordt herfst, dan gaan we weer? Nou, hoe noem het? er wordt altijd uh, een schrijven uitgebracht in de tijd dat, uh, dat als er bladval komt, dat wij er gewoon rekening moeten, mee moeten houden. Ons, uh, ja, ons remgedrag uh, uh, erop aan moeten passen en uh, onverhoopt wanneer we dus uh, toch mochten gaan glijden, uh, ja, uh, snel remmingen uit moeten voeren. Uh, zodat uh, ja, we toch, toch voor uh, rode zijnen tot stilstand kunnen komen. En wat moet je dan doen als je je remgedrag moet aanpassen? Langzamer rijden en dus een langere remweg aanhouden, maar heb je een langere remweg, ja, hoe noem je het, dat is allemaal tegenwoordig, ja, een verdraging. Maar je kan, ja, je kan niet langzamer, dat kan niet. Je kan niet, je moet weten, je kunt niet langzamer gaan rijden, dat kan niet. Nee, nee, nee. Het, het punt speelt zijn <laughs> natuurlijk het, het meeste af op de plaatsen waar dat je dus moet gaan remmen. Ja, ja. Dus hoe noem je het, het houdt dan gewoon, uh, ja, tijdig gewoon de snelheid toch terugnemen dat je zo min mogelijk krachtig hoeft te remmen. Want des te lichter dat je remt, des te minder dat je remt, des te minder kans heb je dat, dat je gaat glijden. Ja, oh ja. Want je gaat, je gaat gewoon puur helemaal glijden met een trein. Ik heb het zelf al eens gehad op de Hoekse lijn en nou heeft dat niet eens met bladval te maken, maar... Hoe noem je dat heeft gewoon met industriële neerslag te maken van de fabrieken. En daar heb je gewoon in de herfst en de, de, de jaren tijden gewoon ook last van. Ja. En dat, ik bij, dat ik bij een snelheid van misschien nou, 10, 15 kilometer toch ben geglidend. Maar... Met, met, met, met als gevolg dat ik dus een uh, baklengte voorbij het perron tot stilstand kwam. De mensen Oeh. konden niet in en uitstappen. Oh jee. En, en nog een rotsijn passeerde dat oh nou, nou was, nou was het gelukkig uh, smorgens vroeg om 7 uur, zondagsmorgens. Dus ja, dan zijn er nog weinig mensen uh, op dat overpad, uh, gelukkig. Maar ja, hoe noem je je schrik toch? Als uh, zoiets gebeurt en je weet wel precies wat je moet doen: uh, mensen waarschuwen, toeteren, uh, vragen aan de treiningsleider of dat je je treinstel een, een klein stukje terug mag zetten. Ja. Uh, om uh, ja, de mensen alsnog gelegenheid te geven om uit te stappen. Maar dat gebeurt. En mag het en, dan, en, mag je dan? Mocht jij een stukje terug? Een baklengte, dat is ongeveer een meter of uh, 15, mag je terugzetten. In oh, okay. overleggen overleg dan. Ja, Het moet, uh, moet niet honderden meters worden natuurlijk. <laughs> nee. En ik heb het ook wel eens gehad in, uh, met een losse locomotief, dus dat is enkel maar een locomotief, dat was dan een diesellocomotief, dat ik een paar honderd meter ben geglijden. Nou, dan is het echt, niet, dan is het echt geen pretje. Nee, dat leek me griezelig. En plus het geval is dat je, je blijft glijden en ijzer op ijzer en dan krijg je de welbekende vierkante wielen. Nou zijn dat wel geen vierkante wielen. Dat zijn gewoon hele het vlakke zijn... plaatsen op, op, op ronding. Maar ja, dat is gewoon uh, uh, uh, centimeters wat je er dan van afsluit en dan krijg je dat gebonk. En ja dan moet het, het uh, locomotief moet naar de werkplaats om uh, uh, de wielen af te draaien. Of als het te erg is, zelfs nieuwe wielenbanden eronder. Ja. Maar Arie, ja? waarom uh, kappen ze niet gewoon alle bomen die in de buurt staan van de rails? Nou, dat zou een beetje een kale bedoeling dan worden. Hè? Oh ja, dan moet je best veel bomen kappen waarschijnlijk. Dan moet, dan moet je ontzettend veel bomen. Uh, en de blaadjes die komen dan nog van uh, 100 meter verder uh, aangewaaid. Oh, dus ja. dat uh, schiet niet op. En het materieel wordt tegenwoordig ook steeds... Uh lichter. Vroeger was het veel zwaarder. Uh, het aanzetkoppel uh, uh, van de treinen wordt ook steeds uh, beter. Vroeger was dat allemaal wat lang kwam dat allemaal wat langzamer op gang. Dus de, de, dat heeft er allemaal mee te maken. Ja, ja, ja. En kunnen ze niet een bladblazen monteren aan de voorkant van de trein? Ze hebben, uh, ze hebben al zoveel experimenten gedaan en... Uh, yeah. Uh, de, ook uh, een sociaal met metaaldeeltjes op het uh, rails aangebracht. En dat werkt nog wel het beste. Maar het is ontzettend kostbaar. En uh, ja ook een beetje milieuverontreinigend. Vervuilend is het ook wel. Dus ja, het, het, het, het, het, het ideale is nog niet, uh, niet uh, ontdekt nee. helemaal. Maar, maar ze zijn er nog steeds mee bezig. Dat klopt. Maar wij bij goederentreinen hebben er ook last van. En dan vooral voornamelijk dus bij het wegtrekken van zware goederentreinen. Maar daar hebben wij een heel oud middel voor. En dat is gewoon zandstrooien voor, uh, ja. Ja. Even, even zandstrooien voor je wielen uit. Maar nou, is contactvlak is gewoon ruw gemaakt. En dan, uh, ja, dan heb je voldoende grip om uh, toch uh, weg te kunnen rijden. Oké. Okay. Nou, ik, ik hoor het al. Er wordt aangewerkt. Er wordt ontzettend veel aangewerkt, ja. Nou, fijne herfst, Arie. Dank je wel. We gaan het weer proberen. Jo, rij voorzichtig. Uh, dank je. Uh, doeg. Antoinette. Dag Astrid. Hallo. Hallo. Ik heb best een ernstige vraag. Oh jee, nou bars los. Uh, ik heb de uitzending gezien op de televisie van uh, de resultaten en de duidelijkheid van het gereanimeerd worden. Als ja. jou een hart mij dus, of in, wie dan ook, een hart overvalt op straat. Ja. Eh... Uh, ik vind dat heel ernstig, de resultaten. Ja. Maar ik heb een vraag wat die daaruit voortvloeit. Ja. Uh, je kunt dus een anti reanimatie omdoen. Ja. Dan is het maar de vraag of ze, daar dus, of ze dat opvalt. Maar dan nog gebeurt het dat je gereanimeerd wordt. Ja. Ik wil dat niet. Mm -hmm. En ik ken mens, meer mensen die dat dus niet willen. Dus het is hier op dit moment een gesprek hoe we daar onderuit kunnen... <laughs> Ik stel me voor dat je dus zou moeten kunnen uh, verlangen. dat als je dat niet wilt, dat dat geregistreerd staat. in bijvoorbeeld het uh, elektronisch patiëntendossier. Ja. ja. Maar dan begrijp ik ook dat dus daar mensen, dus andere mensen die wel gereanimeerd worden. zich daar misschien weer niet prettig onder voelen. dat er dan nog iets zou moeten gebeuren. Want is de communicatie op zo'n moment nog mogelijk met dat uh, tussen, dat dossier dus... en wie dat, uh, waar dat opgeslagen is... zonder dat mensen die wel gereanimeerd worden... daar uh, last van zouden krijgen... omdat die reanimatie dan even uitgesteld is. Oh ja, omdat ze moeten gaan checken. Oh, ja. daar zit wat in. ja En maar... ze zouden bijvoorbeeld op die manier ook... Uh, de donorcodiciel uh, in je dingen op kunnen nemen. Misschien ja. dat dat ook nog weer mensen... Uh, wakker maakt, dat je je daarop kunt re laten registreren. Ja, ja. Antoinette, ja? Ik, ben, ik heb dit anders nooit en dit is al de derde keer in de uitzending, maar je zult even moeten wachten als je wil voor het nieuws. Oké, okay, is prima dat, Ja, we, we kunnen nu afronden, maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar waarom jij niet gereanimeerd wil worden. Mag je me straks vertellen als je wil? Oké. Okay. Dankjewel Antoinette. Nou, dan gaan ja, we. Tot zo. Dag, tot zo. Ga zo luisteren naar Antoinette. Over 10 seconden eerst het nieuws. En in de tussentijd kun je gewoon blijven bellen hè, naar 0800 1121 of 0800 1121.